Tafeltje, dekje, ezeltje strikje, knuppel uit de zak. Er was eens een oude kleermaker die drie zoons had. Ze woonden in een klein dorp waar de mensen heel arm waren. Daarom had de kleermaker niet veel werk en hij verdiende maar weinig. Op een dag zei hij tegen zijn oudste zoon dat hij niet genoeg verdiende om nog langer voor hem te kunnen zorgen. Hij moest naar de stad gaan om werk te zoeken en zo een vak te leren. Zijn broers waren heel verdrietig toen ze hoorden dat hun oudste broer weg zou gaan. De jongen vertrok de volgende dag naar de stad. Hij nam een tas vol timmergereedschap mee, want hij wilde graag meubelmaker worden. De meubelmaker in de stad nam de oudste zoon van de kleermaker als leerling in dienst. De jongen deed goed zijn best en na een paar jaar. ...kon de meubelmaker hem niets meer leren. Op een dag zei de jongen tegen de meubelmaker... ...dat hij de wijde wereld in wilde trekken. De meubelmaker begreep dat... ...en als dank voor de bewezen diensten... ...gaf hij hem een tafeltje. Het lijkt een gewoon tafeltje, zei hij... ...maar dat is het niet. Als je zegt, tafeltje, dekje... Dan is het tafeltje even later gedekt met een wit tafellaken, een bord, een vork en een mes en schalen vol met lekker eten en drinken. De jongen bedankte de meubelmaker hartelijk en vertrok. Hij reisde jarenlang rond. Af en toe werkte hij, maar hij had niet veel geld nodig, omdat het tafeltje ervoor zorgde dat hij altijd genoeg te eten had. Op een dag besloot hij terug te gaan naar zijn vader. Onderweg naar huis stopte hij bij een herberg. Hij vroeg of er een kamer vrij was. Jazeker, zei de waard. Wilt u ook wat eten? Nee, dank u wel, zei de jongen. De waard vond dat heel vreemd. Hij bracht de jongen naar de kamer. En zodra de deur dicht was, gluurde de waard door het sleutelgat naar binnen... Hij zag dat de jongen het tafeltje dat hij bij zich had midden in de kamer zette en toen zei, tafeltje, dekje. De waard viel van verbazing bijna achterover toen hij even later allemaal lekkere dingen op het tafeltje zag staan. Mmm, dacht hij, zo'n tafeltje zou ik ook best willen hebben. Later op de avond sloop de waard stilletjes naar de kamer van de jongen. Hij keek door het sleutelgat en zag dat de jongen sliep. Zachtjes deed hij de deur open. Hij liep op zijn tenen naar binnen... ...en ruilde het tafeltje van de jongen voor een gewoon houten tafeltje. De volgende morgen vertrok de jongen al vroeg... ...en aan het einde van de dag kwam hij bij het huis van zijn vader. En, heb je een vak geleerd? vroeg de oude kleermaker. Ja, vader, antwoordde de oudste zoon... Ik ben meubelmaker geworden en ik heb een geschenk voor u meegenomen. Hij gaf zijn vader het tafeltje. Is dat alles wat je hebt geleerd? vroeg de vader. Het is maar een, een gewoon houten tafeltje. Nee, vader, zei de oudste zoon, dit is een heel bijzonder tafeltje. Hij zette het tafeltje neer en zei: Tafeltje, dekje. Maar er gebeurde niets. Zijn vader werd heel boos, omdat hij dacht dat zijn zoon een grap met hem wilde uithalen. En zijn broers lachten hem uit. De volgende dag vertrok de tweede zoon, want nu was het zijn beurt om een vak te leren. Na een paar dagen reizen kwam hij bij een molen. Hij vroeg aan de molenaar of hij bij hem in de leer mocht komen. Als je goed je best doet, ben je welkom, zei de molenaar. De jongen werkte hard en na een paar jaar kon de molenaar hem niets meer leren. Op een dag zei de jongen tegen de molenaar dat hij hem ging verlaten. Als dank voor de bewezen diensten gaf de molenaar hem een ezel. Het lijkt een gewone ezel, zei hij, maar als je je hoed onder zijn neus houdt of een lap op de grond legt en zegt, ezeltje strek je, dan rollen er gouden munten uit zijn neus. De jongen bedankte de molenaar hartelijk en vertrok. Hij reisde door het land. Hij hoefde niet te werken, want de ezel zorgde ervoor dat hij altijd genoeg geld had. Op een dag besloot de jongen terug te gaan naar zijn vader. Onderweg stopte hij bij een herberg. Dezelfde herberg waar de waard het tafeltje van zijn oudste broer had gestolen. De waard wilde de ezel naar de stal brengen, maar de jongen zei, e, dat doe ik liever zelf. De waard vond dat maar vreemd. Hij liep achter de jongen aan naar de stal en gluurde door een kier naar binnen. Hij zag dat de jongen zijn hoed onder de neus van de ezel hield en zei, ezeltje, je. De waard viel bijna achterover van verbazing toen hij zag dat er gouden munten uit de neus van de ezel kwamen. Eh, die ezel wil ik hebben, dacht hij. Toen de jongen had gegeten ging hij naar zijn kamer. De waard liep naar de stal en ruilde het ezeltje van de jongen voor een gewone ezel. De volgende morgen vertrok de tweede zoon al vroeg en in de loop van de dag kwam hij bij het huis van zijn vader. En heb je een vak geleerd? vroeg de oude kleermaker. Ja, vader, antwoordde de tweede zoon. Ik ben molenaar geworden en ik heb een geschenk voor u bij me. Hij gaf zijn vader de ezel. Is dat alles? vroeg zijn vader. Het is maar een gewone ezel. Nee, vader, zei de jongen, dit is een heel bijzondere ezel. Hij legde een doek onder de ezel en zei, ezeltje, strek je. Maar... Er gebeurde niets. Zijn vader werd heel boos omdat hij dacht dat ook zijn tweede zoon een grap met hem wilde uithalen en zijn broers lachten hem uit. De volgende dag vertrok de jongste zoon, want toen was het zijn beurt om een vak te gaan leren. Hij ging naar de grote stad en vroeg aan een timmerman of hij bij hem in de leer mocht komen. De timmerman vond het goed en nam hem als leerling aan. De jongen deed goed zijn best en na een paar jaar kon de timmerman hem niets meer leren. Op een dag zei de jongen tegen de timmerman dat hij hem ging verlaten. De timmerman gaf hem als afscheidsgeschenk een jute zak en in die zak zat een knuppel. Die zak kan ik misschien wel gebruiken, zei de jongen, maar wat heb ik nu aan een knuppel? Deze zak en de knuppel zijn heel bijzonder, zei de timmerman. Als iemand je kwaad wil doen, hoef je alleen maar te zeggen knuppel uit de zak. Dan springt de knuppel uit de zak en deelt een pak slaag uit. De jongen bedankte de timmerman en vertrok. Hij reisde door het land. En hij hoefde niet bang te zijn voor rovers, want de knuppel zorgde ervoor dat er niets met hem kon gebeuren. Op een dag besloot de jongen terug te gaan naar zijn vader. Onderweg stopte hij bij dezelfde herberg waar de waard het tafeltje van zijn oudste broer en de ezel van zijn andere broer had gestolen. De jongste zoon was een heel pienter jongen. Ik denk dat de waard mijn broers bestolen heeft, dacht hij. En toen de waard vroeg wat er in de zak zat, zei hij alleen maar... Er zit iets heel bijzonders in. Toen de jongen had gegeten, ging hij naar zijn kamer. Hij legde de zak met de knuppel onder het hoofdkussen en stapte in bed. Hij deed alsof hij sliep. De waard wilde natuurlijk heel graag weten wat er in de zak zat. Hij sloop naar de kamer van de jongen en gluurde door het sleutelgat naar binnen. Hij zag dat de jongen in bed lag en dat hij de zak onder het hoofdkussen had gelegd. De waard liep op zijn tenen naar het bed en probeerde de zak onder het kussen uit te trekken. Opeens ging de jongen overeind zitten en riep, knuppel uit de zak. De knuppel sprong uit de zak en begon de waard te slaan. Houd op, schreeuwde de waard. De knuppel houdt pas op als je het tafeltje en het ezeltje van mijn broers teruggeeft. Die heb je van hen gestolen, je bent een dief, zei de jongen. Je krijgt ze terug. ...schreeuwde de waard... ...maar laat die knuppel ophouden met slaan! De jongen riep... ...knuppel in de zak! De knuppel gaf de waard nog één klap... ...en sprong toen terug in de zak. De volgende morgen reed de jongste zoon... ...met het tafeltje bij zich... ...op het ezeltje... ...naar het huis van zijn vader. En, heb je een vak geleerd? Vroeg de oude kleermaker. Ja, vader... ...zei de jongste zoon, ik ben timmerman geworden... ...en ik heb een geschenk voor u meegebracht. En hij gaf zijn vader de zak met de knuppel. Wat moet ik daar nu mee? vroeg zijn vader. Maar het is een heel bijzondere knuppel, zei de jongen. Als iemand mij kwaad wil doen, geeft de knuppel hem een pak slaag. En de knuppel heeft er ook voor gezorgd dat de lelijke waard... ...de geschenken die mijn broers voor u hadden meegenomen, heeft teruggegeven... ...en hij gaf zijn ene broer de ezel terug. De jongen riep, ezeltje, strek je. De ezel begon te niezen en er rolde een heleboel gouden munten uit zijn neus. Ik zou best iets willen eten, zei de jongste zoon... ...en hij gaf zijn oudste broer het tafeltje terug. Die zette het tafeltje in het midden van de kamer en zei... ...tafeltje, dekje. Even later zaten de kleermaker en zijn drie zoons rond het tafeltje te smullen van het lekkere eten. De oude kleermaker had nooit meer honger. Want het tafeltje-dekje zorgde ervoor dat ze altijd genoeg te eten hadden. En het ezeltje-strekje zorgde ervoor dat er altijd genoeg geld in huis was. En als er iemand op het erf kwam met kwade bedoelingen, kreeg hij een geweldig pak slaag... Van de knuppel uit de zak.